Wat zou dat betekenen? Gevier! Nee, huh? degene die zich verdiept in andere dagen dan vandaag. Gevier! Nou zeg, dat is niet erg beleefd. Ik heb me uitgesloofd en ik krijg niet eens een dankje. Dank. Dank is het loon der dwazen. Dank verdwijnt als een minuut in de eeuwigheid. Maar wat blijft is de last der jaren.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 Een jaar is een punt in de spiraal van de tijd. Wee degene die een jaar verdoezelt. Hij kan het overdoen. Wee hem. Wee hem. Hoorde je dat, Toenpoes? Ja. Wee hem. Wat zou die bedoelen? Die kalender. Dat ding noemt hij een jaar. Nu, nee, het is een oud jaar. Vorig jaar, om precies te zijn. Heb ik dat verdoezeld, jonge vriend? Ja.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 Van woede, begrijp je wel? Ja. Een poosje later schoot me een juiste kernachtige opmerking te bidden. Maar toen was het al te laat. Als ik dat moment nog eens kon overdoen... Ha, nu zou ik wel weten hoe ik super op zijn plaats kon zetten. Ik zal hem de waarheid vertellen, dat verzeker ik je. Uh, excuseer, Olivier. Een bakje troost zal wel smaken met dit weer. Als ik me zo mag uitdrukken. Uh, wacht even, ik vraag me af hoe dit ding werkt. Hoe kan zo'n kalender het laten overdoen? Als je begrijpt wat ik bedoel.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 Maar het feit dat er een half uur later inderdaad een inbraak bij mij gepleegd werd... geeft mij zekerheid. Vidonk. Uit zijn gedrag valt op te maken dat hij op de hoogte van de diefstal was. Waarschijnlijk zelfs medeplichtig aan dit misdrijf. Onzin. Dan zou hij u niet hebben gewaarschuwd. En trouwens, waarom vertelt u dit allemaal nu pas? Een kleine nonchalance. Hm?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 Het lijkt waar had je wel of onverlaten bezig zijn het huis af te breken. Oeh, ik hoop nu maar dat niemand het gehoord heeft. Johan, breng mijn ruiterpistool. Alsjeblieft, heer Markies. Hier moet het kanaal ergens zitten.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 Ach, het is wel een zeer donker verleden waarin ik verzeild ben geraakt. Ga naar nou omlaag en houd het licht omhoog. In deze ruimte wil ik zeker van mijn schot zijn. Ik zou niet gaarne een nobele wijn in het vat treffen. Parbleu! Het krapul heeft zich achter mijn rode part verscholen. Ga daar staan, Johan, en hef de kaars. Juist, ja. Nu geen beweging meer.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 Het kostbare voorwerp plonsde in een kelderputje. Ontredderd vluchtte heel Olly de nacht in. Het kozijn nog om zijn tos. Halt, wat doe jij hier? Oh, euh, dag commissaris. Ik, euh, wandel een beetje. Een beetje wandelen? Ja. En die omlijsting is zeker tegen de kou. Ja, dat, dat... ik wil daar toch meer van weten. Oh, laat me door. Ik, ik wil weg. Ik, ik, ik, heb, ik, ik heb haast. Ja, haast, hè? Ja. ja. Dat begrijp ik. Maar jij blijft hier. Tot ik je een beetje heb opgeschreven. Bobbel! Dit is nu de tweede keer. En altijd met Bobbel! Altijd dezelfde! Door dit kozijn is hij verdwenen!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 Ja, ja, dat begrijp ik. Neem bijvoorbeeld de fruithandelaar die op zolder logeert. Elke keer als ik daar met een verversing kom, verbergt hij zich schreiend in een hooikist. En smeekt mij om hem niet in de gevangenis te werpen. Zoiets geeft beklemming. Het is zeer betreurenswaardig in een fatsoenlijk huis. Bovendien is de wijze waarop heer Olivier gaat en komt een weinig ongebruikelijk. Wanneer ik mij zo mag uitdrukken.